Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal coronabesmettingen is flink gedaald. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag zo'n 4500 nieuwe coronabesmettingen gemeld. En dat zijn er bijna 1300 minder dan gisteren. De cijfers schommelen al een tijdje. Over het algemeen ligt het aantal nieuwe besmettingen tussen de 4000 en 6000 per dag. In Helmond zijn 9 jongeren opgepakt na vuurwerkoverlast. Al dagen is het er onrustig. Onder meer een jongen van 16 werd gisteravond opgepakt. Hij gooide een tas vol niet-aangestoken vuurwerk in het gezicht van een agent. Een man uit broek op Dijk in Noord-Holland is opgepakt nadat hij twee ambulancemedewerkers bedreigde. Hij had zelf 112 in twee gebeld. Toen het ambulancepersoneel bij zijn huis aankwam, vertelde de man dat hij drugs had gebruikt en zich niet goed voelde. Daarna werd hij agressief en bedreigde hij de twee ambulancemedewerkers. De KNVB wil dat de stadions gauw weer vol zitten met voetbalsupporters. Ze hopen dat vanaf januari weer wat mensen mogen juichen vanaf de tribunes, want nu lopen de clubs een hoop geld mis. Het gaat dan om kaartjes voor wedstrijden, maar ook om broodjesbal en biertjes die nu niet worden verkocht. Of je het nu wilt of niet, de coronacrisis zullen we waarschijnlijk niet snel vergeten. Richard uit Emmen zal er in ieder geval zijn hele leven lang aan blijven denken. Hij heeft deze periode vastgelegd op zijn lijf met een bijpassende tattoo. Ja, zoals ik al zeg, het uh, corona-logo natuurlijk, uh, en dan, uh, omdat het, het eerste wat er in de mensen opkwam was uh, wc-papieren inslaan. <laughs> dus uh, vandaar die twee samen. Het corona-logo heeft de vorm van een virusdeeltje, zo'n bolletje met stekels zeg maar. Ook heeft Richard het jaartal 2020 erbij laten zetten, want het was met jaartje wel. Het is toch een onvergetelijk iets. Het heeft een heel jaar geduurd. Hopelijk wordt 2021 wat beter. En laat ik weer een andere tattoo zetten. <laughs>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 You can tell right away in Doctor A when the people stop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 Op voorhand al een beetje goedgekeurd, maar niet officieel goedgekeurd. Oké. Okay. Dus er wordt nu nog weer, daar kom ik straks uitgebreid op terug. En verder hebben we natuurlijk Zandvoort Nieuws in het kort. Zoals je al zei, volgen we de kwalificatie van de Formule 1 in Bahrein op het circuit van Sakhir. Momenteel nou, met nog 10 minuten te gaan in Q1 verstappen op 1 met de snelste tijd, maar dat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 De kerstbomen kunnen gekocht worden hier in Salford. En we rijden naar Rijd Michael Wolver voor je. Road, with my I was so me was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 Harry Hobo van Natuurbelang bepleit zelfs dat er helemaal geen tribunes nodig zijn om grote evenementen te organiseren. Hij stelt dat de Zandhagedis zich wel verschuilt in het hoge gras en naderhand wel weer tevoorschijn komt. Zoals ook bij de druk bezochte Jumbo-dagen is gebeurd. En tot slot, de milieuorganisaties hebben nog juridische procedures lopen over de kwestie van de asfaltbrokken waarop tijdelijke tribunes bijgeplaatst kunnen worden.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 Nee, die spelen wel degelijk een rol binnen dit verhaal. Dankjewel voor dit bericht. Uiteraard een, ja, een serieuze zaak. En even kijken hoe dat verder gaat aflopen. Hier is de BB&Q Band's. Even naar half vijf hebben we weer een SOS live. Ik ben heel benieuwd wie je uitgekozen hebt. Uh, is, het, is, is dit al in de goede hoek. Ja, dat dacht ik al. Ja, ja, ja, ja. Maar ik was van de week ook met SOS live bezig. Ja. En Toen kwam ik eigenlijk bij deze band, de BB&Q band. En uh, ja, die hebben uh, in de jaren tachtig ook een hele grote hit met uh, On The Beat. Die ken je waarschijnlijk uh, ook, uh, die, ja. die plaats, een hele bekende. Daar uh, zijn ook uh, heel veel uh, mooie live uh, uitvoeringen van, dus,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 ja begint het water tot aan de ja dat nee. is een hele goeie van jij nee maar in ieder geval de reddingsmigraties hier in Bloemendaal en Zandvoort... die hebben er vooralsnog niet al te veel last van dankjewel Obertjan het berichten en andere berichten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 Kijken of ze het probleem kunnen oplossen. En dan zijn we ruim twee weken verder, hè? Gewoon. Nou ja, het bespaart wel de gemeente op de stroomrekening. Ik ga Oh.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 Zoals ze zelf zeggen, een ouderwets nieuwe Club team. Ouderwets nieuw, ja, dat is wel een hele, een hele mooie inderdaad. Uh, uiteraard uh, namens CFM uh, heel veel succes erbij. Neem jij even een slokje, uh, Albert Jan. Heel goed, uh, dan gaan wij uh, luisteren naar een, uh, een single met een heel mooi begin. Luister maar naar deze plaat, hier is Billy Joel.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 Bij Goedemorgen Zandvoort, de wekelijkse trekking. Althans, daar ga ik even vanuit. Ik ook. Dus uh, mochten mijn uh, collega's van dat uh, programma luisteren... misschien kunnen zij dat uh, even melden aan ons uh, of dat ook daadwerkelijk zo is. We gaan op naar het nieuws en uh, weer van 4 uh, uur. En daarna zijn we er nog één uh, uur lang. Zandvoort op zaterdag. Op een uh, inmiddels alweer koude uh, zaterdagmiddag. graatje graadje of 5 uh, hier in Zandvoort.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 Like the brother with a mic in a hand Let's cut and stomp into and the jam Like a bow from the blue I'm breaking to It's on you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 It's on you